Uur. Goedemiddag, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. De McDonald's-schutter zegt dat hij werd afgeperst. Vijzel U, die in een drukke McDonald's in Zwolle twee broers doodschoot, zegt dat hij maandenlang door hun familie werd afgeperst en bedreigd. Toen hij bijna een uur met de broers in gesprek was, escaleerde de boel en zou hij uit emotie de mannen hebben neergeschoten. Dat zegt hij in politieverhoren die de NOS heeft ingezien. Vijzel U schaamt zich voor de kinderen die de schietpartij hebben gezien en heeft spijt. Foto's van de Rondreizende Pride tentoonstelling zijn weer bekliederd. Vannacht was het met rode verf raak in Maastricht. De expo stond er nog geen dag. Eerder gebeurde het al in Vlissingen en in Almere. Op de foto's zie je bijvoorbeeld een transgender man. Nederlandse tennissers gaan lekker op Wimbledon. Botik van der Zandschulp is een ronde verder na zijn winst tegen Richard Gasquet. Je hoort, je hoort overwinning bij Eurosport. Ja! Hij doet het. Botik van der Zandschulp. ...plaatst zich in navolging van Tim van Rijthoven voor de vierde ronde. Het was een uh, zwaar bevolkte overwinning tegen de Franse routinier... ...die het met name in de derde set heel, heel erg moeilijk maakte voor Van der Sandschulp. Hij zal het in de achtste finale waarschijnlijk moeten op tegen, opnemen tegen Rafael Nadal... ...die later vandaag nog moet spelen. Gisteren bereikte ook Nederlander Tim van Rijthoven de vierde ronde. Hij speelt, speelt morgen tegen titelhouder Novak Djokovic. Ouderen uit een zorgcentrum in de buurt van Alkmaar hadden een topdag. Ze mochten achterop de motor een ritje maken door het centrum. En ze hadden de smaak te pakken. Oh, fantastisch man. Ik, ja. ik heb je echt gehaald. Ja, ik vind het fantastisch. Heel mooi. En hard. En dan moest ze worden de toe. En dan ging het hier, was zo schuin. <laughs> Wat vond u het mooiste? Ja. Die motor. Na de motorrit kregen de ouderen wat te drinken en een patatje. Het weer nog, het is af en toe bewolkt, maar het blijft droog. Morgen wordt het zo'n 24 graden en vooral in het noorden kans op een buitje. FM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de afsluitdijk van Friesland naar Noord-Holland staat 3 kilometer file. Op de A7 bij Bresanddijk, 10 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie.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 Van lachen en van vrolijkheid Hou je van liefde, maak dan veel plezier Vlieg als een vlinder door de zonneschijn Daar is precies hoe ik het leven vier Koester het leven met een warme laag. Geniet van liefde en geluk Van elke nieuwe dag. Maar als je nachten dan zo eenzaam zijn, begin de ochtend met een mooie laag. Open je aardigheid. Ja. Zijn we dan. Uh. Welkom bij uh, Entertainer View uh, Tot de klokjes van uh, 7 uur. En we gaan eventjes verder met uh, Sylvia Corpier. En zij hebben het over zonder jou. Ik zou zeggen, blijf erbij. Gezellig station vanaf de, de Tolweg uh, 10. Hier in Zandvoort. Mijn naam is Fred Heij. Goedemiddag. Kijk. Zie jij de toekomst? Dan niet meer ga jij aan alles nu voorbij. Laat je onze droom voor wat het is. Kortie. en zonder jou en dit is Akira en Libertado en daarna Jeff of Liep met zijn nieuwe single Ik zou zo graag en de teleview tot de klok is 7 uur zo dadelijk gaan we bellen met de... ja zo'n dame dus blijf er lekker bij Je zeggen kon hoeveel, veel. Antwoorden kunnen niet opschrijven, ook zijn ze nooit echt door sneeuw. Als ik je zie, dan ga ik blozen. Zo, dat was hij. Laatste van uh, Jef van Vliet. Ik krijg je echt niet uit hoofd, Ik ben hey, Ja, heerlijk. Jef van Vliet dus. En uh, ja, ik zou zo graag. En aan de telefoon hebben we John, John, een heilig goedemiddag. Heilig goedemiddag, uh, Radio Zandvoort. Uh... Ja, John Dame. Ja. ja. Onbekende voor jullie, denk ik. Uh, ja, lichtelijk wel, ja. Ja, ja hey, maar, ik denk dat je niet kwalijk Nou ja, ga niet hey, maar uh, ja, wat zeg je tegen je buurvrouw? Lekker ding Ja, zo is het Ja, ja. ja laat me het maar niet hoor, jongen Hey, maar uh, Ja, dat is jouw nieuwe single en De titel ja. van je nieuwe single, lekker ding En uh, ja, hoe is dat zo uh, Geroeid? Nou ja, goed, uh, je loopt op een zonnig strand En uh, je staat met een cocktail in je hand met een paar maatjes En uh, daar staat ze, tegen een paal aan ja, ze kijkt om en jij ook. En, uh, ja, en dan gebeurt er iets uh, zoals we denk ik allemaal wel uh, weten in ons leven. Dan uh, ontstaat er een stukje liefde waarmee je denkt... dan ga ik mee het eten vanavond uh, de nacht verlengen... En, uh, en laat het maar wat moois worden. Dat is een beetje de inspiratiebron. Een chemische combinatie. Dat, ja. De of de giftige cocktails als sommige dat noemen. Dat zou ook <lacht> nog kunnen. <lacht> het is maar net je met thuis komt, natuurlijk. Zo so is het. So <lacht> hey is maar... Um, ja... Wat, wat, wat zit er nog meer in het verschiet, behalve deze single? Zit er nog wat uh, leuks aan te komen, optredens ergens uh, in het land, uh, grote podia's? Nou, misschien wel even leuk ook uh, voor de luisteraars van Radio Zandt, om te vertellen. Ik ben nu uh, 45 lentes jong en ik zing uh, ik vanaf mijn 18e, uh, sinds 2018 ben ik een beetje mijn eigen muziek aan het maken. En uh, ja, daarmee uh, ben ik... Uh, met, met sommige platen succesvol. Met sommige wat minder. Maar zoals bij ieder artiest ja, ik. Ja. ik heb uh, hartstikke lekker werk. Uh, vanavond uh, drie, uh, drie shows. Vorige week had ik er drie. Dus je merkt dat het wel weer aantrekt. En mijn werkgebied is een beetje tussen, tussen Rotterdam en Den Haag. Ja. En ja, wat, wat valt er van mij nog te verwachten? Nou, ik breng ieder jaar ongeveer twee tot drie singeltjes uit. Ik heb net een uh, WK-track uh, opgenomen voor het WK in Qatar. Dus daar kom okay. ik, denk ik in oktober, november mee uit. Ik denk een hele toffe platen, opzwepend, uh, herkenbare melodielijn en, uh, en een uh, toffe tekst. Zoals ik meestal uh, zelf mijn tekst altijd schrijf, daar ben ik altijd wel uh, blij mee en trots op. Ja, maar uh, uh, uh, ja. tot, tot nu toe heb je alles nog zelf geschreven? Alles. Alle Singles, ja, buiten de covers die uitgebracht zijn ja, dat, van vroeger en papa. Maar heb ik alles, uh, komt alles uit mijn eigen pen? Ja. Oké. Okay. Nou, dat is mooi. Dus dat doen we, en, uh, en ik ben nog benaderd door een hardstyle DJ, Best Chasers, dat is een hele andere hoek. Ja. dat ja, is toch een jongen die slordige 360.000 uh, of 380.000, ik, uh, luisteraars per maand op Spotify heeft. Ja. En die heeft uh, een van mijn betere singles Zonpilsfeest in 2018 uh, gebruikt om daar een hardstyle remix van te maken. Ja, die wordt tegenwoordig uh, gedraaid op uh, Push-in-Lounge, Defcon en dat soort feesten. Dus het is wel heel tof om die andere kant ook mee te maken. En die zal ik ja. vandaag ook uh, toevoegen aan mijn Spotify lijst. Dat ja, is best de... van alles. Ja, een beetje breed scala, hè? Ja, ik probeer alle doelgroepen een beetje te bereiken. Ja, nee, maar, ja, ja dat, dat moet ook uh, eigenlijk. Ja, probeer zo'n breed mogelijk publiek aan te spreken. Weet je, wat er voor je staat ieder weekend of het nou een verjaardag of een feestje van de sportclub is of het is een bruiloft. Ja, iedereen houdt van andere muziekstijlen. Het is natuurlijk wel heel tof als je, als je dat allemaal uh, kan brengen en ik doe daar mijn best voor. Ja, nee, maar, ja dat zeg ik, dat is uh, ja, gewenst eigenlijk altijd. Ja. ...meerdere genres te zingen. Want ja, als je de hele avond op een feestje alleen maar bellen zou te zingen... Dan... Nee, ben ik bang dat ze in slaap vallen met die, ja, eh, met ja, die cocktails? Cool. <laughs> de het ook, en met alle respect over al mijn collega's in het land. En ik doe het zelf ook. Je wordt geboekt en iedereen zingt. Uh, laat de zon in je hart. Een vrolijke kost. Uh, ja, en, ja, ik ja, heb ja. de niet van mijn gezicht. En het zijn natuurlijk super toffe liedjes. Die doen het altijd goed. Ja. Maar ik vind het ook wel leuk om af en toe gewoon eens even wat andere plaatjes te pakken. Die een ander niet zingt. En uh, ja, nou, ik de... hoop daarmee te onderscheiden ja, want doe, doe je ook bijvoorbeeld de nummers van Engelbert de Humperdinck, Tom Jones en een beetje dat, want er zijn toch ook wel een heleboel ja, feesten waar ze dat bij vragen zeg maar. Ja, nee, ik merk dat ze mij echt vooral boeken, uh, omdat ik uh, niet iedereen zingt hazes, ik zing best wel veel hazes. Ja. Ik heb een paar medleys die ik zing, en uh, bijvoorbeeld uh, Slingers aan de Wand, Geef mij nu je angst, dat soort nummers vind ik tof om uh, te horen en daar word ik dan op geboekt. Ik word ook uh, steeds vaker op mijn eigen platen geboekt, vind ik ook tof. Ja. En daarnaast uh, doe ik, ja, ik zeg altijd maar ik probeer oud en jong te verbinden, dus uh, ze kunnen voor mij ook een, uh, een, een, een medley horen van, uh, ja, uh, van de urban scene met Krantenwijk en uh, Vierke Duren, dat doen we ook als het moet. Ja, ja, ja, ja, ja. Leuk. Ja. Ja. Nou ja, natuurlijk. ik bedoel, ja. Hé, hey, maar waar kunnen ze jou uh, volgen en vinden? Uh. Nou, ik zou zeggen, joh, uh, ja, ik denk als je Jon op, uh, op Safari of in Google intikt... Uh, op of Safari? Ja, <laughs> Safari, dat, dat is de browser in Apple, hè. Oh, oké. Okay. Maar nee, op, uh, op uh, TikTok, Snapchat, uh, uh, Instagram, Facebook... ...at uh, John Zanger ben ik onder te vinden. Uiteraard heb ik mijn eigen YouTube-kanaal onder mijn eigen naam Jon Dahmer. En op Spotify... Ben ik ook te vinden en uh, ja, zou ik het leuk vinden om ook in de hoek van Zandvoort uh, wat, wat volgers te krijgen. En wat mensen die, die mijn muziek gaan beluisteren en mijn clips gaan bekijken. zou ik Ja, dus uh, ik zou zeggen sowieso uh, even uh, naar YouTube. Want uh, daar heb je ook een eigen kanaal, uh, Sean Ja, heb ik een eigen kanaal. En daar staan al mijn clips op. En zeker ook weer de laatste clip van Lekker Ding. Oké. Okay. Maar ik kijk ook gerust naar de andere clips. Uh, waar uh, ja, Ik heb daar niet de dames damesvaart gekozen om daarin mee te spelen. <laughs> Nee, dat snap ik. Ja, als je het toch voor het kiezen hebt. Ja, ja dan, krijg je, dan krijg je zoiets als uh, DJ Matman. Meisje, je bent ja, zo lelijk als de nachten. Ja, ja, nee, nou, daarna nou, daar verder van blijven. Er zijn andere artiesten voor, zeg ik dan maar. Ja, ja, ja. ja. Hé, hey, maar um, ja, ik zou zeggen, kondig hem uh, zo lekker aan. En dan, uh, dan gaan wij hem lekker draaien. En dan uh, ja, hopen we je zo, en zo uh, een keer deze kant... Uh, ja, misschien, uh, misschien een keer op een zomerfeestje ergens in, de, in augustus, september, ergens nog misschien in, de, in Zandvoort in de buurt. Uh, ik hou me aanbevolen, jullie. Ja, ja, het, dus ja, ja, mocht je er, ergens een gat hebben in de line-up, dan uh, zou ik het super tof vinden om een keer in die hoek uh, ook bij jullie te staan. Ja, nee, dat is prima. Oké, okay, man. Maar goed, rest mij nu niks verder dan uh, het aankondigen van mijn nieuwe single voor alle luisteraars van Radio Zandvoort en omstreken. Geniet en uh, veel luisterplezier met mijn nieuwe single. Lekker ding. Hey, dank en een uh, heel goed weekend en uh, natuurlijk uh, uh, uh, uh, fijne uh, optredens vanavond. Gaan we doen, man. Gaan we doen. Nou, mijn sessies in de gaten. Hier. Yo! Oh. Hey. Tot dan! Okay. Hoi, hoi! Hoi, hoi! Met jou <coughs> als ik samen met jou ben, dan stopt de tijd. Zo heerlijk, zo onweerstaanbaar. In het uur en vlam als je naast. So Dat was die John Dame. En hij uh, had het over een lekker ding. En uh, ja, wij gaan uh, naar het volgende plaatje. En dat is uh, van, uh, ja, René LeBlanc. En hij had het over Sexy Lady. ZFM. Zandvoort Radio. 106.9 FM. blijf er lekker bij. Op die 106.9. Het is die is dat lijf waar ik nooit genoeg van krijg? Oh. Dat lijf, waar ik nooit genoeg van krijg Kijk ons op Facebook, check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. Een echte vriend. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Entertainer voor u vanaf de Torweg Tina. Dit is onze zuidenbuur, Dana Winner. En als jij me aanraakt. Verzoekjes en welkom. Zfmartiesten.nl Even rechtsboven in, uh, op het icoontje klikken. Even van de wereld. kan er niets aan doen. Wat is mijn Ik denk, uh, hoe kan ik nou uh, daar een beetje aan die kant blijven? En toen dacht ik aan Frankrijk en ik denk nou een mooi zomersplaatje. En toen dacht ik ineens aan Bichot de en, uh, Ja, En als je wil weten wie dat is, nou, lekker dan gaan we een fleur. Pour un flirt avec toi Je serai prête à tout pour un simple rendez-vous Pour un flirt avec toi Pour un petit tour, Un petit jour entre tes bras Un petit tour, au petit jour, entre tes draps. Oh Zo, dat was hij dan. Poeg en Fleur avec toi. En dat allemaal van Michel Depel. En aan de telefoon heb ik Margrethe. Margrethe, ja. een hele goede ja, middag nog. Ja, nog, net op het randje. Ja, het is nog een uh, nog, nog kleine twintig minuten. Hé, hey, uh, ja, we bellen natuurlijk even vanwege jou een nieuwe single. En een mooie titel ook, In het oog van de storm. Ja, In het oog van de storm. Ja, daar zitten we allemaal wel eens in, hè? Ja. Ja, helaas wel. Ja, <laughs> dat ik zeggen het wordt, Ja, het hoort een beetje bij het leven. Dus dat is ja. precies waar het over gaat. En ja. dat mag ook, ook benoemd worden. Ja, toch? Ja, ja, het hoort erbij inderdaad. Ja, zeker. Maar de, uh, ja, hoe, uh, hoe is deze single eigenlijk uh, een beetje ontstaan? Hoe, uh, hoe ben je op de titel gekomen en... Nou, uh, deze scene is ontstaan eigenlijk na een roerige periode in mijn leven die ik uh, besprak met uh, Roland Verstappen, die we natuurlijk allemaal kennen van zijn hit uh, Helemaal niets. In ja. 1993, alweer heel lang geleden. Ja. Maar nog steeds helemaal levendig en de man maakt nog steeds prachtige muziek. Um, en wij hadden een, een zondagmiddag gezellig met een glaasje wijn en bijkletsen en noem maar op. Ja. En eigenlijk twee dagen later mailde hij mij een tekst door van. Ik zei het ook. Ik zeg, nou, dit was voor mij even in het oog van de storm. Maar ik heb het doorstaan en goed. Ja. En, mailde hij, ja, precies. en toen mailde hij mij deze tekst zo van, wat denk je hiervan? En ik las hem en ik had direct zoiets van, ja, dit is mijn nieuwe single, dat kan niet missen. Dus eigenlijk binnen de kortste keren zaten we in de studio opgenomen. En nou ja, daar is hij dan ook. Oké. Okay. Dus eigenlijk ja. Uh, ja, uh, kort en bondig, zeg maar. Ja, eigenlijk. Ik vind wel de, meeste, de beste liedjes, tenminste bij mij, dan ontstaan zo, weet je. Dat, dat ja, je, ja gewoon, uh, gewoon eigenlijk spontaan en uh, ja, ja. Uh, gewoon boem en... Uh, ja, dan, dan is ja. het daar. En dan is hij daar. En dan, ja, dan, dan, meestal vind ik, als ik de tekst lees, weet ik direct... Oh ja, dit is goed. Ja. Dit is voor mij. En soms dan hoor of zie je goede liedjes... Of je schrijft zelf een liedje en dan denk je... Nou, hij is enig, maar niet voor mij. Ja, je, um, je... ja, dat gebeurt ook. Ja, maar je schrijft zelf ook? Ja, ik schrijf veel. Ja. Ik schrijf ook veel voor anderen, hoor. Niet alleen voor mezelf. Nou ja, oké. Okay. Ook voor en uh, ook voor mezelf, natuurlijk. Ja. want hey, uh, ja... Zit er nog wat, eh, nu hebben we deze single, maar eh, ja. ben je stiekem al op de achtergrond bezig met iets nieuws? Ja, nou, niet eens op de achtergrond, maar op de volgrond. Ja, dat oh. gaat super oh. ja. uit. <laughs> 20 juli komt het volgende uit. 20 dat gaat juli? 20 juli, ja, zo'n paar weken komt het volgende uit. Okay. Heel ander liedje, ook weer een liedje met een soort van een thema, wat voor mij dan belangrijk is. Ja. En twee maanden daarna komt er een single uit met uh, Van Roland en mij, die ik voor hem dan weer geschreven heb. Okay. Eigenlijk als een dankjewel naar hem toe voor alles wat hij me leert, want ik leer ontzettend veel van deze man. Ja. Uh, en voor het fijne contact dat we hebben door die muziek, want dat, dat verbroedert echt in ons geval. Dus uh, die komt er dan aan, en dan komt er een boek aan, en dan komt er nog een album aan, dus het komt van alles. Oh, je bent uh, lekker druk bezig. Ja, super druk. maar ja, ja. allemaal met dingen die ik leuk vind, dus ja. dat is hartstikke goed. Nou ja. Sorry hè, maar even een kriebel in de hoest. Hey, ga jij nog naar de grote podiums? Uh, ja, ik doe er wel een aantal dit jaar. Ik ben een beetje meer een theatermens, theaterdier, dus ik sta ja. meer in de theaters over het algemeen. Ik heb net afgelopen weekend zomertour gedaan van Radio NL, heel erg leuk. Ja. Ik opende Vierdaagse dit jaar, samen met Roland Verstappen. Dus dat is ook wel weer heel leuk. Uh, ja, ik doe nog een paar van dat soort zomertour dingetjes, her en der, wat buitenpodia ja. Dus dat is allemaal wel heel erg leuk om te doen, daar heb ik ook echt zin in. Uh, maar hoofdzakelijk ga je mij in het theater terugvinden. Ah, Oké, okay. en uh, uh, mensen kunnen jou ergens volgen? Ja hoor. <coughs> zeker op social media kan je mij volgen, absoluut. Ik ben overal te vinden, maar Greta uit niet zo heel veel voorkomende naam. Dus als je gaat zoeken, vind je me gegarandeerd. ...en ik heb een eigen pagina... Megretemuziek.nl. ...en daar kan je mijn agenda op vinden... ...en mijn nieuwe muziek op vinden... ...en alles wat ik aan het doen ben... Dus ook daar kan je me volgen. En uh, nog een beetje gekkigheid op TikTok? Nee, dat nee. doe ik dus niet. Oh. Nee. <laughs> nee, dat is niet aan mij besteed. Ik vind het superleuk... leuk. <laughs> mensen die dat wel doen... ...ik heb een dochter die daar helemaal actief mee is... Ja. ...maar ik heb zoiets van... Nee dat, die, ...nee, dat moet ik niet meer aan beginnen... ...dat gaat te ver voor mij. Ja, dat, uh, ja, ja ik bedoel... ...je bent al uh, druk zat... Dat bedoel ik, ja, en, daarom. Je moet ook doen waar je goed in bent, hè, en daar ben ik niet zo goed in, dus dat moet ik lekker laten. Ja, zo is het. Mijn idee. Hey, um, ja, ik zou zeggen, uh, ja. kondig hem lekker aan, dan gaan we hem draaien. En uh, ja, hopelijk met de, ja, de, de, de eerstvolgende, of misschien de twee volgende uh, single uh, hier in de studio een keer. Helemaal leuk, ik hou hem aanbevallen, zeker zeker. Ja, weten. ja absoluut. Oké, okay. dan, uh, dan gaan we hem aankondigen. Nou, helemaal leuk. Dan komt mijn uh, nieuwe zingel geschreven door Roland Verstappen in het oog van de storm. Hey, dankjewel, Margrethe. Dankjewel. Hè. Fijne zaterdagavond. Ja, zelfs Goed weekend dankjewel. en geniet van het zonnetje. Je zeg hoi, hoi, hoi. Verloren in de waanzin Jaag ik op een droom In de waan van de dag Ga je mee met de stroom Jong zelf leren vechten, voor mijn stuk van de taart. Dat was nooit een probleem, want het leven is het paard. Met een rots vast geloof, in de liefde van de mens. Maar blijkbaar is er altijd, ergens wel een geest. Dat het lot de teugels neemt, door terreur te frustraat. Geen omhaal is ons vreemd, justitie het water, de kogel of het vuur, kan iedereen. Station. ZFM, Stanford Radio, 106,9 FM. Deze nacht voel ik me zo alleen Enkel keer te voel ik op me heen. Ook al weet ik dat je weg moet gaan Ga jij bij mij vandaan Ook al weet ik het is voor wij zijn straks weer bij elkaar. Maar nu zit ik hier in eenzaamheid. Het lijkt me wel een eeuwigheid. Laat mij nu niet alleen. Wat moet ik zonder jou? Laat mij nu niet Je spieders uit, je spieders uit. Oeh, dat is lekker Kijk wat een mooie kust En de duinen zijn gerust En de rivieren in het lage land Kam stromen langs de kant Het land ligt er prachtig bij Hun elf. Als er paniek opstaat Kom je te heen, kom je te laat So Zit Frans bouwen en laat mij nu niet alleen. En natuurlijk Leroy en de Witte. En uh, ja, schouder aan schouder. En ja, zo is het. En we gaan naar het nieuws van 6 uur. Dus uh, ja, we doen nog uh, een nummer. En uh, ik zou zeggen, tot zo in het tweede uur. ZFM Zandvoort 106,9.